Hallo, luisteraars, je luistert naar Klespraat op Redder Radio. En ik ben Jaap. <laughs> en uh, ja, het is dus vandaag alweer 17 juli 2025. Het is dus donderdagavond. Je luistert naar Redder Radio. Ja, kijk eens even wie er allemaal op de chat zitten, mensen. Ja. Um, ik ga die microfoon even ergens anders op zetten. Want als ik aan het typen ben... ...was het vervelend Dan hoor je mij op de toetsenbord tikken. En dat hoor je nu niet. Gypsy Star is daar die zegt Ja, Pio! Kijk, dan nou kan ik gewoon op de toetsenbord uh, drukken. Zonder uh, dat ik... Um, ...ja... Um, dat gaat hoor. Kijk, als ik nu tik, dan hoor je niks. Want ik heb hem ergens anders opgezet in een telefoon. En ik zit namelijk in mijn slaapkamer. De eerste uitzending vanuit mijn slaapkamer. Hier hoor je geen klok tikken. En het is hier iets uh, minder gemoedig dan aan de straatkant. Hier zit ik aan de tuinkant. Ik kan zo mijn tuin in kijken. En uh, ja... Ik kan zo de tuin in kijken. Leuk, hè? <laughs> ja, het is mijn eerste keer dat ik vanavond, uh, vanavond mijn slaapkamer uitzend. En dat ga ik ook uh, voortaan doen. Hier is lekker uh, een stukje rustiger. Ja, het legt er aan. Kijk, als het maar weer zitten er ook wel eens mensen in de tuin. En ik ga even kijken wie er allemaal op de chat zit, hoor. Ik had Jipsy Star al gezien. Uh, welkom, Jipsy Star. En uh, we hebben natuurlijk Easy... Ik ga... Uh, ja, oké. En mee zie ik, mee zes. Mee zes. Mee zes. Ik ben gisteren dus... Oh, Star die schrijft. Even kijken hoor. Uh, ik ben gisteren door de kat zijn... voor de kat zijn uh, uh, poes naar echt geweest. Ah. Oh, zit dat zo, uh, jipsi Hoezo? Je bent voor niks naar echt geweest. Hoezo? Hebben ze de afspraak niet nagekomen? Zijn, waren ze niet aanwezig? Hebben ze je zomaar voor niks laten komen? Nou, ik heb ook een beetje vervelende ervaring vandaag. Ik heb ook iemand laten zitten per ongeluk. Ik zou naar Utrecht gaan naar de tuin van Guus voor die poesjes. En eh, ik, ben, eh, ja, ik ben vanmorgen de schoonmaakster geweest. En die was hier tot ongeveer half tien. En toen dacht ik, um, om elf uur, ik ga eventjes, een half uurtje, even, eventjes liggen. En dan uh, denk je, word ik om uh, half vijf wakker. En ik, uh, ik dacht dat ik me verslapen had, dat het vrijdagochtend was. En ik jezus, ik ben ver, verslapen, ik kom te laat op mijn werk. Niet weten dat het nog donderdag was. Maar ik dacht dat het andere dag was. En ik jezus. jeetje, oh. Ik ben te laat. En dan kijk ik op mijn halen En ik denk: Oh nee, het is nog donderdag. Het was het half vijf bijna. En ik: denk, Oh shit, ik had weer in Utrecht moeten zijn. Ik had tussen twee en drie een afspraak met Jeroen in, uh, in Utrecht, voor die poesie. En ik: denk, Oh, dat is de tweede keer dat ik stekker laat gaan. Jeetje, mina, je hoort baal als een stekker. Die man die zit voor niks te wachten, weet je. Daar baal ik van, man. Mijn goosje mikken. Dus uh, goedenavond, zegt. Uh, goedenavond allemaal, zegt mascotte. Goedenavond, mascotte. Ja, dus uh, jullie kunnen mij horen, neem ik aan. Ja, ik geloof het wel, want de Jipsie had mij hiervan sowieso gehoord. Als ik mijn hoofd omdraai, klinkt het ineens wat holler. Dus ik moet meer met mijn mond naar de microfoon lichten. Ik ben wat beter hoorbaar. Nee, want ik zat net met de microfoon op de tafel. Een tafeltje, en als ik dan aan het typen ben op de chat. Dan hoor je dat, dat is heel irritant. Ze hebben de microfoon even op een doos gezet, vlak voor mij, op de grond. Dus als ik nou type, zo. Nou ja, als ik zo type wel. Maar je bedoel, dat dat naar de microfoon als hij daarnaast staat. Want ze staan natuurlijk allemaal op het tafeltje. Ze hebben de microfoon op een aparte plek gezet, op een doos, vlak voor mijn neus. En dan. Uh, ja, oké. Okay. Goedenavond allemaal. Ja, hoor, ja, luid en duidelijk, zegt mascotten. Ik weet niet wie er nog meer op de chat zitten. In ieder geval Jipsy is er, Jeezy uh, heb ik gezien, Mascotte is er. die zijn er nou nog meer mensen, laat je eens We horen op de chat of zien? Uh, nou, die, het is nog van gisteren nog die berichten. Gisteren was het de woensdag. Oh, ze hebben er dus zelfs op de woensdag nog zitten chatten met elkaar, zie ik. kan terugkijken, Oké, okay, ja, eh... Uh, eh... Uh. Hé? Hey? Niet is hoor, hè. van de Radius, maar ook naar stereo als de glasvezel. Oh, dat zal mij wezen. Als de glasvezel... Ik schrijf hier een oud berichtje van... Van uh, Dread Red, en dat is een bericht van gisteren, denk ik. Ja, uh, nee, die is nog ouder. Van uh, 15 juli, dat was eergisteren. Oké, okay, dat was dus niet uh, woensdag, maar dinsdag. Dat was om half twaalf. Schrijft de Red, zie ik in de chat van dinsdag. Jammer dat jullie het niet in stereo horen. Op CPR na dan. Hopelijk kan Ridder Radio Stream straks ook naar stereo als de glasvezel bij CPR werkend is. Nou zeg maar Scotty, dat was dus eer gisteren. Dat zou wel mooi zijn ja. En Elsie zegt, ik vind het zo ook al mooi. Ja, maar kijk stereo, Mono heeft ook wel wat. Want dan heb je, dat viel me vroeger altijd op als ik wel eens, uh, bij mijn stereo was ik wel eens aan het uh, hobbyen. Huh? Want ze ook wel eens aan het experimenteren. En zo met een bandrecorder en een cassetterecorder. Ik had dus ooit dus een, een Sony-cassettedek. Met twee sporen. Maar je kon die sporen ook afzonderlijk opnemen. En dan had ik een monoknop op mijn versterker. En dan kon ik elk kanaal apart opnemen. Afzonderlijk van elkaar. En dan kon ik dan... Een, Achteraf inspreken, wat deed ik dan? Dan ging ik de liedjes achter elkaar opnemen. En dan uh, ging ik op uh, spoor 2, ging ik het inspreken. En dan kondigde ik het net aan voordat het andere nummer begint. Want dat wist ik van tevoren natuurlijk. wat uh, tijd en ruimte. Soms ging het een beetje mis, dus moest ik het overnieuw doen. En toen dacht ik, nee, ik ga het live doen. Dus dat heb ik gedaan van een uh, twee sporen bandrecorder. Dan nam ik op het linkerkanaal de muziek op. En de rechterkanaal mijn microfoon. En dan ging bandjes vol opnemen. Met muziek. En gewoon live opgenomen. En ik had maar één plaats spelen, Dus ik kon niet mixen. Maar ik kon wel mijn stem apart. Op de rechterkanaal en links de muziek. En dat nam ik dan op in mono. Want als ik dan die, die versterker had. Een mono knop. En dan nam die ook in mono op. Op mijn cassette recorder. En dan... Dan had je een radioprogramma, dus toen ik aan praten was, moest ik dan weer ja, van plaat verwisselen. Want als de cd-speler bestond toen nog niet, dat was in de jaren zeventig. En zo maakte ik dan radioprogramma's op een cassettebandje. En die stuurde ik dan per post naar een, een vriendje van me. En die vond het prachtig. En daar deed ik ook wel eens uh, um, dik voor elkaar zo na. wat toen de tijd op, uh, op de radio was, op Eelvissum 3. Toen het eigenlijk nog heel veel zijn drie met André van Duin en Ferry de Groot. En deed ze wel eens na. We zeggen: Jee, je ligt dan weer. <laughs> nou, en dan vond die kameraad van mij.... Uh, vond het prachtig, hè? Uh, die lachte met een leuk. En uh, nou, dat stuurde ik dan uh, naar hem toe. En ja, jammer dat ik toen geen zender had. Ik had echt geen nou, gender. Ja, mijn moeder die wilde niet. Uh, die moest er niet van eten. Ja, ik noem geen antenne op mijn dak, dit, en dat, dat. En zei eigenlijk dat het voor een bakje was, maar eigenlijk waren het dan stiekem op de FM uitzenden. Ja, mijn moeder was ook niet op de afgeleugd gevallen. Toen we een keer een FM antenne gekocht om uit te zenden. En toen had ze het meteen door. Ze zei, ja, er wordt niks op mijn dak geplaatst. Ze zei, ja, maar het is de 27 MC-band. Nee, het was wel de FM. <laughs> ja, nee, zo, het was wel... Mijn moeder, die was altijd bang dat de politie dan aan uh, de deur kwam uit. met de opsporingsdienst En ze hebben natuurlijk de oorlog meegemaakt. Met al die, uh, ja, vroeger hadden ze natuurlijk die invallen van de Duitsers. Ja, dus dat vond het ook geen, geen leuke herinnering. Dus uh, ja, dat associeerde ze zich daar volgens mij een beetje bij. Dus ze moesten er niks van hebben. En ergens achteraf gezien begrijp ik het wel hoor. Maar goed, toen, toen was ze nog jong. Dus ja, nee, ja, ik je, dat vond ik dat kinderachtig. en zei, nou goed, maar nu snap ik waarom. Dus uh, ja, oké, okay. ik kan wel ergens wel begrijpen. Maar, uh, maar goed, het enige wat ik wou, is gewoon muziek uitzenden. En, en het was, uh, ja, dat vroeger Radio Centraal hier en daarna. Dat is ook een etenpiraat die het heel lang heeft volgehouden. En nu is die legaal. Hij zendt af en toe nog wel eens uit op de FM. Op de, dat plus is die 24 uur per dag ontvangen. En die draaide Italo muziek, of uh, Italo disco of zoiets. Dat was in de jaren 80 heel erg populair. En uh, ja, en, dan kon je ook verzoekplaatsjes aanvragen. En dat deed ik dan wel eens op mijn werk, hè. Toen werkte ik nog bij de Ventures Bode. En dan gingen we vrijdagochtend, uh, dat werd dan van tevoren opgenomen, die programma's. Dus toen moesten we dan bellen. En dan gingen we dan een verzoek uh, doen. Voor de volgende vrijdagochtend, Dus dat hadden we Radio Centraal al. En dan hoorde je dan die ja, plaatje een week later terug op de radio. En voor wie het was en zo. Dus dat was hartstikke leuk. En ik geloof dat een meisje dat aan de telefoon om de heette de Irma, Kan ik me nog goed herinneren. Radio Centraal. Ik dacht dat ze uitzonden op de 92 MHz. En ik heb wel een keer op een FM zender gezeten. Dat was een vriendje van me, die, die had een zender van 5 watt. De FM zei: Ja, ja. Hij rookde helemaal boven, dus hij had een antenne op zijn dak. En elke dinsdagavond gingen we een paar uurtjes uitzenden. En het <laughs> kwam aardig ver, want uh, we konden tot Scheveningen en Delft, was uh, het zendbereik. Met maar 5 watt, maar we hadden wel een antenne op het dak. En we uh, zijn nooit gepakt, want we zonden alleen op dinsdagavond uit. Van zes, nee, van vijf uur begonnen we uh, non-stop muziek te draaien. En in de tussentijd uh, ging ik dan naar hem toe en dan uh, was hij aan de beurt om van zeven tot acht, en ik, van acht tot negen. En van negen tot uh, tien leven met z'n tweeën. En soms hadden we ook een extra DJ. En uh, ja, we zijn dan uitgepakt, want het was maar één keer in de week. Radio Eurostar heette we toen. En dat was ook op de FM uh, de 92. Nee, wacht eens even. Wij zaten op de 92 MHz. En radiocentraal zat op een andere frequentie. Uh, 32 MHz, er zit nu Den Haag FM op. Dat is nu. En wij zaten er vroeger op, want toen bestond Den Haag FM nog niet. Den Haag FM, dat is dan een lokale stadszender. Dat was vroeger ook een piraat. En is toen gefuseerd met nog een paar piraten, die zijn legaal geworden. En dat is de Stadsomroep, en dan hebben we nog Omroep West, van heel het noorden van Zuid-Holland. En het zuiden van Zuid-Holland, dat is dan Radio Rijnmond. Maar eh, Radio West toen al bestond hoor, toen wij uitzonden, dat was het ook in 1984 of zo. Toen had Radio West al zijn tijd. Ja, wij zaten op de 92 megahertz in Mono helaas, niet stereo, maar goed. En uh, ja, ik weet niet hoeveel luisteraars we hadden, maar daar werd wel naar ons geluisterd. Maar uh, ja, op een gegeven moment was het afgelopen, toen werden we de boetes verhoogd. we mochten gepakt worden met ze, dan uh, kon het in de tienduizenden euro's lopen. Dus toen zijn we op een gegeven moment in 1985 gestopt met uitzenden. Dus zo, we hebben maar één jaar uh, kunnen uitzenden toen. En het was bij een vriendje thuis, een collega van de waar ik mijn vriend was. En uh, ja, dat was wel leuk hoor, vijf wat wat, jongen. En dan zaten we dan in Moorrijk. En van Scheveningen tot aan elf konden ze ons ontvangen. Een keer in Haag, want we hebben het ook een keer uitgetest. We rekenen met mijn auto naar huis toe. Ja, dat was ik ook gewoon goed ontvangen. We waren <coughs> aan de rand van Den Haag. Richting Poerdijk, een loze laan daar, zo die kant, op, daar woonde ik, in de Zijdes. En dan kon ik die zender goed ontvangen, want dan kon ik, uh, ja, hadden we dan, had ik dan ook wel eens een keer hadden we iets van tevoren opgenomen, een dag tevoren, op een cassettebandje. En dan werd dat dan uitgezonden. En ik kon naar mijn eigen programma luisteren of zo, weet je, wat ik uh, een dag tevoren had opgenomen. Want ik deed het wel eens live, maar mijn naam het ook wel eens op. En dan ging hij dan, die kameraad van mijn live uitzending En na hem kwam dan het laatste uurtje. En daar zat ik dan op. Ik had dan, uh, op, uh, met spraak dan natuurlijk, op een cassettenboutje. En ik ging wel ertussen naar luisteren. Ik kon naar mezelf luisteren. Naar het is raar hoor, zie je zelf voor het praten op de radio Maar ik vond het uh, wel gaaf. Dus uh, ja, en op een gegeven moment, ja, bij Radio mm -hmm. ja, ben ik de jaren geleden. In 2002 eh, was dat. Eh, en via Arnia, ook uit Den Haag. Ben ik toen bij Riddar Radio terechtgekomen via Arnia. En die eh, zal het ook op de woensdag uitgeloven? Ja, die had zendt uit op de woensdag. En via Arnia ben ik in contact gekomen met Riddar Radio 2002. En de rest is historie. dat weten jullie. Hè? Dus ik zie alleen mijn mascotte, gypsies en in Hé, hey, Jaap. Hey Jeeps, hey mascotte. We zijn maar met z'n vieren. 1, 2, 3, 4, 5. Met mij erbij is 5. Ja, jeetje. Welkom uh, Sindri. Ik heb met Sindri nog een hoop jamming. Op de Radio Dag afgelopen zondag. Was hartstikke gezellig. Ja, er waren best wel, uh, best wel veel mensen. Tenminste, ja. Die waren er allemaal. Kees was er. Kees. En dan nou, hadden we natuurlijk Els en Jipsy Star en Sunset en hoe heet die andere man ook weer? Um, er was er nog eentje, uit Utrecht. wie uh, waren er nog? Maar ja, um, even denken hoor. Uh, oh ja, Bob was er natuurlijk, want Bob is met mij meegereden vanuit uh, Schiedam. Uh, Bob, ja hey, Bob zie ik ook weer. Dus ik weet wel dat Kees luistert altijd. Hij nou, zei ja, ik luister altijd naar jouw programma. Dus uh, Kees, welkom. <laughs> ja, wie waren er allemaal nou meer? Er waren toch veel meer mensen in, uh, afgelopen zondag, dacht ik. Um, oh ja, Maan was erbij. Ja, klopt ja, Maan, ja. Maan was er, Bobby, Jeroen. Oh ja, Jeroen. Um, even kijken hoor. Um, Els, Sunset, gypsy Star. Ik, uh, Sindri natuurlijk. Ja, ik weet niet, er we waren best wel aardig wat mensen hoor, moet ik zeggen. Maar, ja, maar ik ben ook nog van de schuur in uh, Utrecht. Toen met die Baby uh, uitzending van Linnen Radio. En het was ook uh, de eerste keer dat Sindri op de Radio live muziek uh, maakte. Ja. ja, dat was een leuk. Sinds met z'n tweeën zo lekker jam op de gitaar. Heerlijk vind ik dat. En ik doe het thuis ook wel eens. Dan loop ik maar wat te improviseren. En dan komen nog wel eens leuke dingetjes eh, voorbij. Je zo die zegt: Een andere reden waarom ze bij mij geen pilverwaarders erin doen, is ook omdat ik altijd alleen jomen alleen reis en dan durven... Zef dat biedt aan, terwijl ik gewend ben om weinig te zien en te reizen. Uh, ja, zeef dat, ze biedt. Oké. Eh, mascotten. Oh, ik dacht dat ze dan altijd purpelfruimen gebruikt gebruikte Bij mij allemaal in het geval tot nu toe, zeg maar, oké. Oh, oké. Okay. Okay. Oh ja, Tom was er ook. Ja, ja, ja klopt, Cindy. Tom, Bobby, ja, Bobby was bij mij mee dan. die Jeroen. Tom, ja, die was er ook. Ja, was gezellig zondag, hoor. He? Dus, eh, nou, ik hoop maar dat het, eh, dat het feest niet doorgaat, dat de tuin weg moet. Ik hoop alsjeblieft niet, dat vind ik zo zonde. Maar misschien... Heel misschien kans dat misschien blijft zoals het nu is, maar ja, ik kan niks met zekerheid zeggen. Het zou jammer zijn als de tuin zou verdwijnen. Dat het een onderdeel wordt van een, een of andere park of zo, en dan willen ze een, een publiek onderdeel van een park maken. Nou, dan wordt alles weer natuurlijk niet meer zoals het uh, altijd is geweest. En dat zou natuurlijk een zonde zijn. Dus ja, heb je een uniek stukje natuur en dan gaan ze... Uh, lopen kloten, zo zijn mensen. Als je een natuurgebied hebt, ja dan moeten we vooral beheren, beheren, beheren want anders gaat het fout. Nou de natuur die doet ze werk zelf wel hoor, je hebt geen mensen nodig. Je moet gewoon de dieren en de planten met rust laten. Ze verzorgen zichzelf, er hoeven mensen zich niet mee te bemoeien. Zo zijn die, die bossen in Brazilië ook naar de kloten gegaan. Dat mensen dan met de poten aan zitten daar. Blijf af met je handen. Laat die indianen lekker leven zoals ze dat gewend zijn. Blijf met je handen daarvan af van die oerbossen. Blijf daarvan af. Ga daar niet aan zitten met je fikies. Het zijn net kleine kinderen die dan in een snoepwinkel rondlopen en die kunnen nergens vanaf blijven. Zo zijn mensen met de natuur. Overal willen ze zich mee bemoeien. Overal, zelfs met het kleinste insectje of plantje, Kijk, dat je onderzoek ernaar doet, tot daarom toe. Maar blijf er met z'n fikjes van af. Ga geen bonen kappen en nou, dure houtsoorten. Weet ik voor wat de duurste. Maar ja, die zorgen wel voor een schone lucht. Ja. We hebben allemaal zuurstof nodig. Alles wat leeft. Dan ga je het toch niet kapot maken door er dure meubels van te maken en dergelijke. Dan kun je ook met verander materiaal maken, er zijn genoeg alternatieven ervoor, Weet je. En dan zeggen ze ja, dat is een linkse lobby, dat heeft niks met links of rechts te maken, dat is onzin. Ik bedoel, uh, uh, ja, ik bedoel we hebben zoveel mensen op aarde, vijf of zes miljard, dat is best veel. En ja, weet je, de hele aarde wordt leeg gereukd, als het ware, als je ziet. Wat allemaal, uh, ja de industrie, iedereen die wil, uh, iedereen wil een luxe leven. En ik gun het er niet hoor, daar gaat het niet om. Ik gun het iedereen. Maar het mag wel een tuinje minder, vind ik. Weet je, ik bedoel, uh, ja. Worden dan uh, hele bossen gekoopt voor palm, uh, voor palmolie. Uh, we weten allemaal uh, uh, dat de diversiteit ook ineens flink afneemt. We hebben al uh, steeds minder insecten. Ik merk het bij mij in, de tuin, in mijn tuin, ook in mijn achtertuin. Als ik twee, één of twee vlinders zie op een dag, dan is het al veel. Bijen, een stuk of twee, drie, soms hele dagen niet. Ik weet nog, toen ik een jaar of vijf, zes was, bij mijn ouders vroeger, die hadden ook een achtertuin, stikte van de wespen bij je vlinders. nou, je hoeft je kop en te draaien. En je zag eigenlijk altijd al een bij of een wesp of een rups. Dat stikte van de insecten in de jaren 60 en 70. En als je nou kijkt, nou, jongen, jongen. Ik schrik er wel eens van, hoor, zo weinig. En dan vind ik wel mooi, want je ziet steeds meer mensen van de pioenrozen uh, Daar heb je die bomen, die spiegels rondom waar die bomen staan. Dat ze zaad in de grond stoppen. En daar komen ook bijen op af en dat helpt wel, want ik zie hele woonwijken met steeds meer pioenrozen, ook bij mij in de straat trouwens Steeds meer pioenrozen. En dat stemt mij wel uh, gelukkig aan en Ik denk, hé, nee, dat is mooi. Nee, ik vind het prachtig, planten en zo. En voor alles wat groeit en bloeit, ik vind, ik, als kind was ik er wel gek op. Ja, ik heb zelf ook een thuis, zoals jullie weten, ik heb hier een hortensia staan. Uh, twee hortensias. Uh, het is net alsof het één grote hortensie is, maar het zijn er twee. En dan heb ik in de andere hoek een vlinderstruik, die is ook hartstikke kluitig gewassen. Dat laat ik lekker zo, daar ga ik niks van doen. Dan, uh, hoe groter hoe beter en dan, uh, hoe meer bloemen erin komen. En af en toe komt er wel eens een vlindertje voorbij. In de, uh, ik hoop dat het volgende jaar nog meer worden, maar ja, het zijn er veel te weinig wat ik zie. En dan heb ik nog wat, uh, ja... Stokjes uh, aan de rechterkant van de tuin. Stokjes geplant. En dan heb ik ook uh, plantjes. Die klimmen Maar dan. Ik weet niet wat voor soort het is. Maar die klimmen dan. Hé hey, Els. Els is er ook bij. Hé hey, Mascotte zegt ze. Hé hey, Zinria. Hallo Els. Welkom bij Knetspraat. En het is nu. Vijf minuten of half acht. En het is donderdag. 17 juli. 2025 en ik ben DJ Jaap op Ridder Radio met Kretspraat voor degenen die net inschakelen op alleen uitsluitend ontvangen op het internet via www.ridderradio.com Ja Oké okay. Zo ja, ja, ja, ja, ja, ja nou jongens, het, uh, Els is er ook bij gekomen. We zitten nu met 1, 2, 3, 4, met z'n 5 op de chat. En nou, ik weet zeker dat er ook mensen niet op de chat zitten, maar die wel luisteren. En want Hoeveel dat er zijn precies, weet ik niet, dat kan ik ook niet zien. Maar ik weet wel dat er bepaalde mensen wel luisteren. En wie weet luistert Danny ook, want nou ja, dit programma wordt ook uh, opgenomen als podcast. Dus als jullie daarna willen luisteren, na afloop of we dit programma gemist hebben, dan uh, kan je dat ook terugluisteren. Dan moet je gaan naar radiola.nl. Radiola.nl. En daar heb ik ook uh, de site van uh, Redderadio aangekoppeld dat als je dan uh, daarop klikt, dan kom je op de website van Red Radio en dan, kan je, dan kom je hierop uit, hè, zeg maar. En ik heb op die pagina van uh, radiola.nl de podcast van de voorgaande weken staan. Dus als ik straks na de uitzending ga uploaden, dan kunnen jullie binnen een uur uh, dit programma terugluisteren voor degene uh, Bedoelt die het nog een keer willen horen? Of niet gemist hebben, dus alsnog kunnen luisteren. Alleen, ja, de chat is natuurlijk dan niet meer live, want die staat er natuurlijk niet op. En dus als je wil meedoen, moet je live luisteren elke donderdagavond van 7 tot 8 uur. Want om 8 uur straks begint Sindri met haar uh, live programma. En die duurt tot 10 uur. En dat is in het Engels meer en deels. En ze speelt er ook ziek bij. Ze zingt daarbij. En dan om tien uur hebben we onze vriend Dirk uit Zeeland. En ja, die zendt dan haar tot elf uur. Dus we hebben een avondvullend programma. Dus op rede Radio, hartstikke leuk, joh. Ja, Sindri kan heel goed zingen hoor. Ah, dat weten jullie wel, zoals de luisteraar. Maar voor degenen die het niet weten, luister naar Cindy, je moet wel in het Engels luisteren. Het is een beetje Nederlands, we zitten in Frankrijk als het goed is. Dus het is een beetje een internationaal programma. Hè? Dus uh, vroeger hadden we onze vriend Herman uit Nieuw-Zeeland. En die zond uh, ook met Guus samen vaak ook, hè? Uh, zond hij uit vanuit Nieuw-Zeeland. Ja... Maar uit Auckland kwam die, als het goed is. Auckland, dat is ergens, het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland. En je hebt iets tussen Hels. Ja. Dus, uh, ja, ik weet niet waar de rest is. Uh, is maar. Oké. Okay. Um, ja, ik heb ook vaak gehoord dat ik luister, maar niet op de chat zit. Hè? Dan denken mensen van: goh, ik heb jouw partij niet gezien. Maar ik heb ook vaak dat ik niet op de chat zit. Maar wel zit te luisteren. En... Eh, ja, ik kan ook niet zien wie daar wel of niet luistert. Maar ik bedoel, ik weet dat er ook mensen zijn die niet op de chat zitten. Maar een oud programma luisteren. Die willen niks missen. Alleen ze zitten ze nooit op de chat, sommigen. En sommigen af en toe. En zo, bij die daar nooit op komen. Maar wel luisteren. En als die zegt, hé, hey, jupsie. Ja... Nou jongens, het uh, zonnetje schijnt hier, ja, het was uh, vandaag wel lekker, hè? lekker weer. Mm. Uh, en het wordt morgen nog iets warmer. Maar uh, vandaag was ik vrij, vanmorgen is de schoonmaakster geweest van de WMO. Uh, van 7 tot de half 10. En um, even kijken, dan ben ik donderdag altijd vrij ik heb een vierdaagse werkweek, zoals jullie weten, sinds, uh, sinds dit jaar. Um, volgend jaar. Tot volgend jaar, uh, volgend jaar augustus ga ik pas met pensioen, dus ik word volgende maand 66. En volgend jaar ga ik met pensioen. En ja, als ik verlof over heb, verlof huren. Want ik maak natuurlijk, ik ga geen vakantie opnemen volgend jaar. Want ik ben toch al, ik ga altijd in augustus op vakantie. En volgend jaar ben ik met augustus met pensioen. Dus hoef ik ook geen verlof op te nemen. Want ik heb dan mijn leven lang vakantie in principe. Dus al die verlofdagen, die van die acht maanden, graag of zeven maanden moet ik zeggen. Tot en met van januari tot en met juli. Dat is zeg maar iets meer als... Uh, de helft uh, van mijn verlofdagen wat ik dan over heb, die neem ik gewoon op voor het einde, voordat ik mijn pensioen ga. Dus nou, uh, laten we zeggen dat ik vier, vijf weken over heb. Nou, dan mag ik half juni, eind mei, half juni zo, mag ik uh, afzwaaien. Dan kan ik wel lekker uh, zeggen, van nou mensen, het was leuk, bijna 50 jaar gewerkt. Eh, niet, niet constant bij dezelfde baas hoor, maar ik verschillende werkgevers gehad. Maar goed, het maakt niet uit. Vanaf mijn achttiende gewerkt tot mijn eh, 67. Maar me maar zien dat ik eerst 67 word natuurlijk. Het is dus niet te vroeg juichen, jaapie, want die vent met die zwarte jurk en die ze zit toch glimlachend om in hoekje te kijken van ah, jaapie. En wil je honderd, we krijgen duik je toch lekker. Ja, ik zeg, nou ja, maar even wachten, vriend. Maar hij is nog niet aan de beurt, niet voor je beurt gaan. Pete, groot hek ervoor. Ja, Blan, wacht maar even nog 100 jaar. Zeker nog 167 hoor. Misschien een leuk filmpje van Gypsy Star. Ik ga hem even draaien. Misschien kunnen jullie het horen. Dat is van de ridderdag van afgelopen zondag. Die ga ik nu draaien. 1-2. Oh, dat was het. Ja, dat was, uh, <laughs> dat was Gypsy Star samen met Sindri. Uh, leuk man, heel leuk. Ja. Ja. Ik moet het filmpje nog eens monteren. Ik heb zin nog op mijn telefoon staan. Dan ga ik van het weekend ga ik het... Uh, op YouTube zetten, maar in die hoedanigheid dat niet iedereen... dat het niet zichtbaar is voor het publiek... dat je alleen de link moet hebben om het te kunnen zien. Dus het staat niet in de lijst. Dus niemand kan het vinden, behalve als je de link hebt. Dus het is de gedeeltelijk dus private. Dus dat doe ik, eh, ja, want ik weet niet, iedereen het leuk vindt hè, om in beeld te zijn. En als mensen het helemaal niet willen, moeten ze dat even zeggen... Dan plaats ik het niet. Dan maak ik wel, uh, monteer wel het filmpje. Maar dan stuur ik naar ieder apart of via YouTube of uh, hoe heet dat ook weer. Via uh, WhatsApp of zo. Dat uh, uh, kan ook. Als je liever niet in beeld wil op YouTube. Dan kan ik uh, een privaat ding van maken. Dat je alleen met een link kan kijken en dat het niet te vinden is op het internet. Dat je niet in een zoekmachine staat. Als je dat ook niet wil, dan kan ik zeggen, nou weet je wat, ik stuur het filmpje via uh, WhatsApp naar je toe. Dat je toch, uh, ja, dan heb alleen degene die het binnenkrijgt, kan het filmpje zien. Zo kan ik het ook doen, dus. Dus uh, ik, ik ga iets op mijn site plakken. En uh, ja, dan hoor ik wel, of degene die op het filmpje te zien zijn, uh, wel of geen problemen hebben. Als het op YouTube wordt gezet, maar dan wel in de... Privaat mode, dus dat als je de link hebt, kan je het zien. Heb je de link niet. Je bent niet te vinden op een zoekpagina zoek, uh, van uh, YouTube. Want dat kan ook, hè. Dus ik ga eerst wachten tot ik toestemming heb zo niet. Dan stuur ik het wel via WhatsApp. Dus, uh, dus dan wacht ik dan nog even. Mee. Maar ik ga hem wel monteren alvast. Zaterdag of zondag, want daar heb ik een mooie tijd voor. Dus en ondertussen... Uh, Oh, het is nog redelijk vroeg. Uh, bijna vijf minuten over half acht. Maar het was inderdaad een gezellig uh, simmering. veel leuk. <laughs> en dat was een leuke uh, ke was een, ja, soort, uh, keyboard. Die kun je oprollen. Die had gypsies Star bij zich. En ze schrijft, ik ben benieuwd wanneer we de opnames van de Ridderdag kunnen downloaden. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Nou, Waar ik vooral benieuwd naar ben, is die jam uh, um, sessie van Sindri en mij. Daar ben ik zo benieuwd naar hoe dat klinkt. Ik kreeg in ieder geval wel positieve kritieken van Sunset en van, uh, weet je, die jongen die ze mee had. Dan kreeg ik positieve reacties van, ja, ja fantastische dingen. Ja, ja, leuk natuurlijk. Beetje improviseren. Maar uh, ja, ik vond het zelf ook wel... Uh, Ah, ja, best wel aardig klinken, al zeg ik het zelf. Nou ja, uh, ja, dat is wel leuk, een beetje pielen, de gitaar. Uh, het heet een oh, rolpiano, zegt die precies uh, Oké, okay. een uh, rolpiano. dat ding klopt nog goed uit. Er zit zelfs een aansluiting bij dat je hem op je versterker kan aansluiten of op je koptelefoon. Ik weet niet wat zo'n ding kost, maar uh, ik heb ze nog nooit gezien. Maar het is wel handig, want als je gaat kamperen, dan uh, ja, heb je een piano bij je, ja. Nou, hoe wou je dat doen? Uh, vrachtwagen, maar nee, wacht maar even, kom. Wat kom jij nou mee aan? Eventjes uitrollen, pracht, kijk dat, is mijn, mijn piano. Huh? Doet hij het ook? Ja, doet hij het ook. Nee, natuurlijk. Nee, je kan de viool opspelen. Nou, goed. <laughs> Tuurlijk doet hij het sukkel. Kijk, hier zijn rormen. Tingelingelingelingeling. Hé, hey, hij doet het. Ja, hè, he, hè. <laughs> Daar is hij toch voor. Sukkel. <laughs> maar ja, goed. Uh, het is al groot. toch vallen mij 70 euro. Oh, maar ik vond het ook het geluid. zit toch weg, waar? Want de 70, nou, ik vind het niet duur. Ja, heel gaaf hoor, he. La, la, la, la. Je zet hem, leg al mijn roll uit op tafel, Doet een knopje aan, dan zitten natuurlijk batterijen. Ik zag een aansluiting voor een koptelefoon. Dus als je een verloopsterker, zo'n snoer, kan je hem zo naar je versterker aansluiten. Maar zijn ook wel goedkoper, 25 euro, ja. Dat kan wel, maar je hebt ook duurdere, ja. Maar die zijn ook, denk ik, wel meer uitgebreider. Misschien klinken ze beter. Je hebt altijd uh, de kwaliteit naar zijn prijs. Hè? En uh, om het te leren is het misschien handig als je begint met een eentje van 25 euro. En zowel het gevoordigd bent, dan koop je weer een duurdere. En als het echt heel goed kan, kan en je spaart een beetje, dan nou, koop je er eentje van 100 euro voor 200 euro. Net wat je missen wil of kan. En dan zeg je ja... Het is alles maar naar zijn prijs, kwaliteit-prijsverhouding. Uh, maar ik vond deze goed klinken hoor. Ik denk als je hem op een versterker zet, dat je zo met je oortje staat te klappen. Ja, nou, ik heb zo'n klein keyboardje gekocht uh, vorig jaar. En uh, die was, dat was 60 euro. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond hem niet verkeerd klinken hoor. Die kan je ook op een versterker aansluiten. Maar uh, ja, die gaat op batterijen, je kan hem ook via je computer, via een USB, uh, als stroomverbruik. Uh, ja, minder bereik, zegt En dat bedoelt ze natuurlijk mee. Uh, als je gaat spelen of die wat voller of harder klinkt. En ja, en als je een, een, een goedkoop hebt, ja. maar uh, nee, je wil niet weten hoe die klinkt. Ja, natuurlijk. Jipsy ja, dus zegt het ook al. Ja, maar je wil niet weten hoe die klinken. Die, die goedkoper klinken natuurlijk, die zijn wel van mindere kwaliteit. Hè? En minder bereik, ja dat is ook zo. Minder hard klinken die. En dat is ook logisch, want als je er van 200 hebt, ja dat is natuurlijk, uh, nou die van Jipsy, die is 70 euro ongeveer. Maar die vond ik goed klinken hoor, echt waar. Ik denk als je die op een versterker aanzet, nou ik denk dat dat uh, behoorlijk klinkt hoor. En dan kan Jipsy daar goed spelen, dat scheelt natuurlijk ook. Minder bereik, nee. En wat staat er nou? Qua oh, octave. Ja, ja, qua octave bereik bedoelt. Oké, okay, ja, ik snap het. Ja, tuurlijk, want dat, dat heb ik ook op dat piano hoor, wat ik heb. Dan, dan moet je, je kan wel van octave veranderen, maar dan moet je weer knoppen in, tik, tik, tik doen om weer octaaf hoger of lager te gaan. Want dan moet je weer 32. Toetsen hebben in plaats van 24, ik zeg maar wat. Dus hoe meer toetsen, hoe meer octaven je dan hebt. En dat is natuurlijk een dingetje, want als jij een liedje speelt en die hebben een behoorlijke verschil met octaven, dan moet je dan heel snel handelen om een hogere octaaf te krijgen. Terwijl als je een toetsenbord hebt met, zeg maar wat, hè, 34 klavieren in plaats van 22, of, ja, dan kan je dat zo spelen, die octaven dus ja, dan, en ja, en dat kost natuurlijk ook duurder. Dat is natuurlijk uh, logisch. Uh, ja, en dat heb je ook met die dingen die je op zo'n uh, synthesizer uh, Zo'n, uh, ja, uit zo'n apparaatje. als ze die, die, die elektronische muziek mee maken. Zo'n uh, zo drum, uh, drum, bass. En dan kun je zo'n uh, midi-player op aan Zo'n toetsenbord zeg maar... Twee of klavieren. En ja, daar je, moet je ook octaven verschuiven. En dat is leuk voor... Uh, als je bijvoorbeeld voor uh, Van Buren speelt. Weet je? Armin van Buren speelt. Uh, dat is leuk. Maar als je echt uh, veel synthesizerwerk werkt, ga met de klavieren voorspelen, dan moet je er gewoon een nemen. Met 34 klavieren. Dat ze die octaven gewoon in je toetsenbord hebt zitten. Dat ze niet hoeft te schuiven met knopjes en dingetjes. Om de octaven te verlagen of te verhogen. Is het handiger als je meer toetsen hebt op je toetsenbord. Ja, dat lijkt me het meest simpel. Alleen kost het wel duurder. Ja, Oké, okay, dat moet je even sparen. Nou, als ik het volume op zijn hoog zet. Dan vervangt hij wel een beetje deze. Oké. Okay. Maar ja, daarom zeg ik. Als je hem op een versterker zet. Je doet die volume van die versterker ook. hoog. Dat het ook best wel uh, goed klinkt, lijkt mij. Nee. Dus. Uh, maar ja, oké. Okay. Maar ik vond het goed klinken hoor. Het, uh, echt waar. Dus uh, ja, en ik vond die vooral dat ding waar Jups is daar op blies. Met die, uh, met die toetsenbord. Dat ze op moest blazen daarvoor. Een geweldig apparaat. Ik denk dat Jypsis daar al die muziekwinkels afstruimt. Als ze ergens is en ziet een muziekwinkel. Oeh, ze kijken, weet je wel. Wat <lacht> ze hebben daar. Nou, zo ben ik ook, hè. En toen ik jou in Rotterdam bij Baks of zo. Baks heet die zaak. al rond Toen Terwijl ik zo'n eitje gekocht. Dat is een soort sambabal, maar dan in de vorm van een eitje. Maar dat zit ook in die Orban-apparaat. Dat, dat dingetje, die Jypsis daar ook. Als dus je op een knopje drukt en je gaat schudden met dat ding, dan doet hij precies hetzelfde. Oh ja, en ik had toen een fluitje gekocht, ook nog een keer. Dat is uh, ja, een fluitje, wat kost dat ding, een tientje. Dus, <laughs> ik heb nog een plastic blokfluit gekocht via, via um, Temu, een paar jaar geleden. Een blokfluit van plastic. Hij <laughs> zit wel redelijk geluid in hoor. Daar heb ik nog een leuk blokfluit les gehaald. Maar ik vind het wel mooi klinken weet je, maar er gaat niets meer over een originele houtenblokvlak natuurlijk, alleen enige is dat we, als je een thuis weer speelt, dan komt er zo'n sliert kraal, kraal komt er dan uit, weet je. Ik weet nog mijn broer die zat op een drum bent, die was trompetist, en er zit er zo'n knopje op, en dan komt er zo'n hele spuug uit, en dan dacht ik, Gat, vadere, gadverdomme, wat is dat dan? En dan dat sluimderige, snotterige, leffende, zo'n zo sliert en dan hangt er zo'n bel aan weet je. En dat gaat zo heen en weer en dan zit al dat knopje te vrenniken en dan valt zo die druppel zo in het gras. Een gat Dan krijg ik gewoon kotsneigingen van. Maar ja, als je dat een paar keer gedaan hebt, dan weet je niet beter. Ja, de, de, de, de, er komt natuurlijk vocht uit je mond, als dus je op zijn trompet zit te toeteren, dan komt al dat, uh, die, die, die, die een beetje in dat mondvocht dat z'n ploeg, in dat ding terecht, en dat moet wel eens naar Anders ga je bellen blazen, je moet er natuurlijk geen zeepsop in doen, want dan krijg je een bellenblaastrompet. Dus, uh, oh, Els zit te eten, sorry Els, hoe laten ze het nou dan? Kwart voor acht. <laughs> sorry Els. Ik wil je etenslusten benerven. Maar je hebt ze staan moet rijden om lachen, zie ik. Maar goed, en dat zei ik Een medolica die... Oh, oké, okay. dat heet een medolica, die als fluit klinkt. Ja, vervormt het ook een beetje, zegt ze via je telefoon. Oké. Okay. Uh, uh, maar als ze een pro-klooien ding, wel leuk. Maar ook via koptelefoon vervormt het ook een beetje. een Medolica, die als een fluit klinkt. Oké. Okay. Ah, hier is goed, ja op zich <laughs> Ja. Nee, maar uh, dat is lachen, um, Ja, ik vond het wel geinig, nogal praat met dat fluitje zo. Maar uh, ja. Ja, het is een en al muziek en... Uh, nu heb je dat toch? lekker gegeten. Ik heb die stokbrood die ik heb meegenomen. Die heb ik mijn, naar mijn werk meegenomen. Heb ik een stukje ge, gezaagd. En dan over overdwars in twee gesplitst. En wat heb ik daar nou opgedaan? Ik heb daar um, sandwichbread opgesmeerd. Met tomaat. Een beetje pittige tomaat opgedaan. Een eerst en dan... Had ik het uh, in een brood gommot, weten te proppen. Toen had ik één over. Want die paste niet meer. Die heb ik dan zo opgegeten. Nou, oh, ik, ik, ik heb een maandag uh, van gesmeld op mijn werk. Van die stokbrood. Dus uh, die was uh, erg lekker. Ik weet niet wie die heeft meegenomen, die stokbrood. Dan zeg ik tegen die persoon. Dankjewel voor die overheerlijke stokbrood. Ja. Die was lekker en dan heb ik een sandwich spread op de Sandwich spread van Heinz. Jawoll, asmach asmach Hij mens vroeg, Dat is een citaat uit de van Oekels disco boek. Of was het aldoolala met de chef van Oekel. Oftewel, hoe heet die man ook weer in echt, chef van Oekel, heet je dat op? Dolf Brouwer, Dolf Brouwer, met Pair en en we hadden dan nog die Haagse Mokpetopper, Harry, Hari, hari Ja, Harry Tau. Ja, die woonde daar aan de Dameswaart, schaar, ik die ja, vroeger, dat de beste man nog nette werd gezien, Chef zeg van ook, ook niet, Oftewel er nou Dolf Brouwer, mijn broertje werd vroeger met een gamma. Ja, dan kwam de hoofdbouw af en toe wel eens een boodschapje. En dan kwam hij binnen, dat was zeer gewoon normaal, elke klant opnieuw. En dan zat hij mijn poortje en zegt hij, meneer, meneer, welgekeur. Ja, nou, zo mijn poortje, zegt hij, maar meneer Kouwers, heeft u toevallig ook internavaties? Internavaties. Wat zijn dat? Weet u dat niet? Oh, en u weg bij de gegaan? Ja, puntelen, ja. want ze is wel eens tegen de puntelen. Nou zeg maar het woord. Ik ga het niet precies, maar kan zijn En dan kwam ik broer later terug, als meneer de omgaans weg. Die had geen goede En Een week later kwam die aan zeggen waar ik dan die zijn neus gekocht <laughs> Ja, ja, ja, ja, <laughs> Echt gebeurd, hè. Echt gebeurd. Maar goed. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Die had ik meegenomen. Oh, die had Els meegenomen, de stoproder. Nou, dankjewel Els. Het heeft... Ja, ik Ja, zeker. Dankjewel, dankjewel. hè uh -huh. Zo. Hij uh, was uh. uh, goed verstaat, keboos Els, zegt Gypsy Star. En Gypsy Star zegt: Ik kom via internet meestal van die aparte muziekinstrumentjes tegen. ook via ja. het internet. Ja, dat kan. Nou, uh, dat is natuurlijk wel grappig. Ik heb hier zo'n uh, ding, uh, zo'n uh, pan, zo'n handpan uh, besteld voor 75 euro. Dat is twee jaar geleden geweest. Die heb ik netjes betaald? die kwam me tegen via Facebook, via een advertentie. Ik moet dat ding nog krijgen. Ik ben gewoon gelaaid. Of dat ding is met de post zoek geraakt. Maar voor mij ben ik belazen. Want toen zocht ik de website op en toen bestond die website niet meer. Dus ik ben opgelicht van 75 euro. Omdat ik een handboomapparaat had besteld. En. En ik kwam mijn niet, dus ik ga die website zoeken. De van de website. Ja. Dus ik kom als zo ware. Riet. Hey. Jawel. Jawel. Als het ware. Zoiets dan. ja, met de groeten van Dolfbrouwers. Oftewel chef van Oeken. Zo, so, ik heb gezegd. Maar ja, vanavond gaan we natuurlijk straks om 8 uur zien, dat is over 10 minuten. En om 10 uur begint Dirk met zijn prachtige programma. live vanuit Zeeland. Onze moerste provincie van het land. Op zon, maar natuurlijk, hè? Dat is de allermooiste provincie van mijn dat is niet wat ik ziek is. Maar goed. Maar Frankrijk is ook nou, maandwoord zin in. Frankrijk is prachtig. Ik ben er eens dus doorheen gereisd. Op weg van Spanje met een pendelbus. Oeh, een hoop natuurraal. Het saaije, bossen, bossen, kilometers aan bossen, naaldraal. Prachtig. Ik heb een, we kijken naar het programma van Ilja. Van Ilja, een hele die lijnboer. Met, uh, die wijnboer uit Frankrijk, Nederlandse wijnboer. Want een uh, mooi land is, dat, zeg, al die dorpjes en stadjes, uh, heel oud ook. Nou, het is een geniet als je dat ziet, wil je zo op vakantie. Ja, ik vind de Franse, uh, de dat ja, ik heb een keer gehad in Frankrijk, uh, er ligt ook al waar je komt in Frankrijk. Ik was nog niet naar Parijs. En ik zat daar met mevrouw vrouw de roltrap, Het was dat ik in 1998, een tijdje terug, hoor, ja. En ik zat gaan op de roltrap. En ik word opzij geduwd nou, door een man die wou langs. Ik denk dat iedereen verwachtte die roltrap, die roltrap vanzelf aan beneden. Die duwde me gewoon opzij. Nou, zeg. nou ja, dat, dat is toch ongehard. Dat doe je toch niet? Zomaar iemand opzij duwen. Alsof het een, uh, ja, wat is het, uh, uh, dat ding, kijk of ze nou een gewone trap is, je staat stil, ja, dus uh, we gaan met ja. Zo uh, heel even uh, langs mogen ze even Ja, natuurlijk, monsieur, gaat u gang. Dan is een niks aan de hand, want een roltrap gaat van z'n naar beneden. Dus je hoeft helemaal niet iemand opzij te duwen, je hoeft niet eens te lopen. Want een woordtrap gaat doorgaans vanzelf. En als je dan zoveel raarstuk hebt, en zo nodig de onbeschoftheid heeft van niemand zo lang op het te duwen. een eerzame burger als ik, dan ben je toch ook een rompe kwast, mag ik wel zeggen. Zoals het hoeduid En je kunt ook zeggen, aan monsieur, zou ik even langs mogen Natuurlijk, mens, mens. Ja, merci, merci. En dan loopt meneer netjes langs hem heen en rustig. Aan, netje. Zo, zo, als ik een zoen ja. heb. Oké, okay. zo kan het ook. Dat had ik liever gehad. Maar goed, het is lang geleden. En die man is misschien nog allemaal dood. Wat hebben ze een ziel daar niet van. Maar ik zit hier nog steeds in leven, alleen achter de microfoon van een Mijn <lacht> Oké okay, mensen, we hebben nog zes minuten. En Sinter is het traple van ons, met een gitaartje op schoot. Ja, ja, ja, ja, gezellig, gezellig, gezellig, gezellig. Gezellig naar luisteren schat. En dan om, om tien uur komt Dirk onze spraakwaterval uit in de en dan tot 11 uur. En dan is die show over. En dan gaan we weer terug naar het archief van Wellhell the Riddler. Goed zo. Nou. Hé. Hey, hey. En toen. Uh, even kijken hoor. Kinderen uh, klinken die een beetje oké? Okay? Ja, wat? Tegenwoordig kun je het tong nog voor goedkoper... Bij BOLCOM bestellen. Nou ja, dan weet je wel zeker dat ze het krijgen als ze bij BOLCOM koopt. Maar een of andere vage advertentie. En met allemaal mooie beloftes. En ze. Dan uh, mag je wel betalen, maar je krijgt alleen je product niet. Nou ja. Ik ben eerder opgelicht op internet hoor. Pas geleden nog. Nou ja, goed. Ik ga me daar niet verder druk over maken. Want maak van je hart. Geen moordkuil. zou ik zo zeggen. Ja, nou, zo eentje, zo, dit is bij mij op die ridderradio dat zegt. Nee, ik heb een piano vandaag, zegt Cindy ook. Dus geen gitaar, maar een piano. Oh, dat kan ook heel leuk zijn hoor. En Mascotte zegt: Als je die ook op schoot, Cindy? Een piano op schoot. Ik denk dat ze achter de piano zit, Hera. <laughs> oh, hij maakt een grapje. Ah, ja, nou een keyboard kan je op schoot nemen. let kan hoe groot of klein die is. Maar goed, al met al. Gaat de tijd zich dringen, nog vier minuten. Gaan we aftellen? Dan is Cindy aan de beurt. Gezellig, gezellig, gezellig. Eens dus even kijken. Dan zit ik hier op mijn slaapkamer met mijn laptop op tafeltje. En met mijn gevallen apart. Op een doosje, op een doosje. Zit ik op de rand van mijn bed? Ja, dan is het maar plaats voor één hoor. Het is een eenpersoonsbed. Wat moet ik met een tweepersoonsbed als ik alleen slaap? Wat denk je van wat, wat, wat het aan, aan energieverspilling kost als je alleen bent? heb je persoonsbed, een tweepersoonsbed. Wat een werk gedaan heb om het op te maken. Dat is een eenpersoonsbed toch veel praktischer. En als je. Als dus je een keer wat leuks tegenkomt in een bar of wat dan ook, een leuke dame, dan heb je geen twee-persoonsbed nodig om uh, je weet wel uh, het, uh, het leukste van de nacht uh, uit te voeren. Het moet een beetje netjes blijven, want het is nog vroeg in de avond en er zijn natuurlijk, want kleine potjes hebben grote urve, en die, uh, daar moet ik heel voorzichtig mee omspringen. Dus de leukste uh, uh, moment van de avond, heb je geen tweepersoonsbed nodig, kan ook op een eenpersoonsbed. En als ze je, dan zeggen, je wil bij je slapen? Is dat? dat kan? Dan ga ik op de bank en jij mag in bed slapen. Oh, oh. Ja, hoe laat is het? Dus ik moet naar huis, zeggen ze dan. Ja, ik zeg, maar, ik heb geen tweepersoonsbed meer. Ja, we hadden twee éénpersoonsbedden tegen elkaar aangeschoven. Maar één bed is weg. Die hebben ik gegeven. Die staat ergens op een logeerkamer. En dat andere, daar slaap ik in. Maar ik heb ineens een grotere slaapkamer. Ja, ja. Ja, dat heb ik van in Oh, met twee personen. Er zijn veel mensen die alleen wonen. Die hebben een twee bed Moeten ze zelf weten. En het ligt wel lekker ruim. Want je kan lekker lang uit liggen. Met je armen en benen gespreid. Dat je zo even lekker kan uitrekken. Maar ik ben meer het type die in de houding ligt te slapen. En dan ik van twee personen met van Ze Ze liggen daar met opgetrokken knieën. Heerlijk veilig. Als in een baarmoeder lig ik lekker zo te slapen. En als ze dan wakker worden, dan zeg ik maar, helemaal uit. Dan ben ik de helft langer dan ik normaal ben. Dan zeg ik me helemaal uit. Even de slaap eruit trekken, zeg maar dan ah, hoor je dan met die gestrekte armen, je kent dat al oh, even flink gapen en dan ah. heerlijk hey. het is vandaag een mooie dag, de zon schijnt we hebben er weer zin in vandaag jongens er is een nieuwe dag aan kan en de zon komt op en kijk de vogels sluiten en de bomen vallen om zoveel zo vogels zitten er op die takken dat je zo hoort kraken en hiermee is het einde gekomen van deze uitzending luisteraartjes. Volgende week donderdag ben ik er weer van 7 tot 8 uur. Maar jullie gaan nu eerst luisteren naar het programma van Sinri Lieve mensen bedankt voor het luisteren en veel plezier met Sinri Ik zou zeggen tot de volgende keer. Bye-bye.